De reichel Tin Dus de rechter kolom de reichel Tin Gam ze sot shvirata kilim, Sheita elf kodem briata ulam Kialidei kilim, keilim digdusha Ongefilatam liebia de pruda. Nafluimahem fluimahem der tinitsut zijn de klipt. Shemihem ba'u in jannei fier tin tanu mikol haminim lireshutam shel feiftin haklipt. Diepste, diepste dingen leren wij hier in de Zoger nog, hier in de HaSulam. Wat hij ons nu vertelt. Let op. Allemaal geheimen wat wij leren. De diepste, we raken daarmee de diepste uh, lachen van onze innerlijk. En laten wij daarmee zij kon, euh, bewerken deze lagen, die anders nooit aan te, te pas zou kunnen komen hier in deze wereld. Anders blijven zij in deze wereld onopgevraagd. En dan zorgt er ervoor dat allerlei ziektebeelden ontstaan in de mens, omdat men... Komt er niet aan toe aan bepaalde lagen van het innerlijk van de mens, die de mens moet wel activeren elke dag? Wehnei, en zie hier, gamze Sot Shvirata Kilim, dat is ook het geheim van het breken van de Kilim. Kijk wat die zegt ons. Welke breken van Kilim was Koden Briatholam? voor het scheppen van de wereld. Wat hebben we geleerd, ja? Dus het breken van de kilim was in de wereld nekudim. En daarna de wereld werd geschapen na het scheppen van, ja, herinner, herinner je nog, bij het scheppen van de wereld Absolute, Dat was ook de absolute, en dan breijtse ja, en de mens werd geschapen. Dat is wat de Torah ons vertelt. Maar het breken van de kilim was voor het scheppen van de wereld. Elf na de koma. Kjallideis virat de kilim, Want door het breken van de kilim van het heilige, de regel twaalf, une de pruda en hun fallen, in de plaats van de Bia, de Proda, van de drie werelden, bria van de scheiding, de werelden die gescheiden zijn, of de plaats van de werelden die gescheiden waren van het heilige. Beter zo te zeggen. Want daar was de plaats nog, uh, wat, dat gescheiden, die gescheiden was van het heilige in de wereld, Nikodim. En de, de plaats van de Bia, daarna werden ze opgebouwd in de wereld. flu Imahem, samen, vielen samen met hem, de vonken dertien van het heilige naar de klipot. Shemehem, nee, let op, dat samen daarmee hangende is. Dat samen met hem kwamen der. Aspecten van genietingen, Tanugot God 14, en voorliefden, Mikol, Haminim van alle dingen eh, naar het territorium van de klipot, naar het territorium van de klipot 15. Shema virimotan, dat zij welke genietingen deze en deze klipot overbrengen naar de mens die zij ontvangt en voor zijn genot. Dat is wat de klipot, die dus brengt de mens ertoe, verleidt de mens dat hij deze genietingen. Van deze genietingen, van het breken van de genieting, dat hij daarvan gaat genie, genieten. En dat komt dan naar de klipot. Zestien. Na de punt. Wem gormim baze le holminei averod zei kmo gnawa gzeila urechitza. Kijk wat hij zegt ons. Hoe komt het vandaan? Al die ellende, hoe komt het ellende vandaan? Al die misdaden, et cetera. We hem en zij veroorzaken daarmee alle soorten overtredingen. Zoals gneiva, zoals dief, diefstal. Diefstal. Gzeila. Roof. Roverij. Rizicha en ehm um, Rizicha. Rizicha en Rizicha en eh uh, doden. 17 nadepunt. En nu eventjes voordat ik het uh, vergeet uh, uh, in herinner in uh, in de regel in de vorige op de vorige pagina uh, de linker kolom 31 de regel 31. Na de punt. Daar blijft één woord wat ik had niet <laughs> kwam er niet op in het Nederlands. We nemen za. Posseach albert hasseifi, dat hij mank is, de mens, ja, de mens dus die, herinner ik nog, dat die is mank op twee, uh, van twee kanten kunnen we zeggen, mank, Posseach betekent mank, die dus, uh, kan niet recht lopen, nou, dat is wat ik opeens aan het woord gekomen ben. En nu keren we terug naar onze, de plaats waar wij nieuw zijn. De, de pagina Kuf, Lamed, Kuf 1, sorry, Kuf 1, gimel 173 Hasulam, de rechterkolom, de regel 17, punt. Kijk hoe, wij, wij doen veel aan de zoger deze keer. De de les wordt opgenomen thuis. En misschien dat is ook de reden dat ik het, dat wij doorgaan nu. En niet Brit Dasha doen. Dat weet ik niet hoe dat zit in elkaar. Maar dan hebben we een gelegenheid om verder door te, te komen. Verder met de Zoger. En de Zoger is bijzonder krachtig deze keer. Amnam gaat im zé natan. Achtin lano toraum mit zwot. Asherafilu Imathila sog neijhentin od mi tochselolishma. De hainu lehana to twintachatsmo limlaot tavotave hashfilot kifi kochot ע in and twenty-four shverata kili hinei sof o iya wo al iadam li shma twenty-two vayiské lemadarata brya dehaynu lekabel kol twenty-three hanuam vhatov shabamachasheveta brya de 24, le ha nach het roer Punt. 17. Amnam jagt hem ze, maar tegelijkertijd, notan lanu, geef, gaf hij ons, Hashem gaf ons, de Torah en de voorschriften. Ha scherafielu iemand dat zelfs. Indien men begint zich bezig te houden, ermee bezig te houden. 19. Oud mitochsche lolishma, nog lolishma. De haino, dat wil zeggen, la na toad smo, dat wil zeggen, voor eige genot. De regel 20. Limla ottavotavs, hashfilot, om de lache begeerten, te vullen. Kifi Kochot kelim, volgens de krachten, naar de krachten van de Kilim van het breken van de Kilim. 21. Ineens, Sophozi hier, uiteindelijk zal hij de mens komen, dar, daardoor zal komen tot Lishma. 22. We matarate En hij zal het doel van de schepping waardig worden. dat wil zeggen. Lekabel kola Noam, Dat wil zeggen. Welke doel van de schepping is. Dat wil zeggen, zegt hij ons. Om al het aangename en al het goede te ontvangen. Welke aangename en het goede is in. De scheppingsgedachte, gedachte naar Om aan hem, aan de heilige gezegende zij, het aangename te doen, zoals boven gezegd werd. Kijk hoe ze zoger ons steeds eh, richt naar het doel van de schepping, steeds richt ons naar het doel van de schepping. En daarmee onze, het meest inner, de meest innerlijke plaatsen van onze kilim, zij gaan, eh, worden daardoor eh, opgewekt en geactiveerd. En steeds dieper en dieper komt het licht in onze kilim. En door het leren van de zorg. En brengt ons eigenlijk, wat hij ook ons nu hier vertelt, dat uiteindelijk gaan we dat vanzelf, uit zichzelf zo automatisch, gaan we steeds meer en meer doen, het aangename doen voor de, voor de schepper. En ontvangen we ook, wat hij zegt, het aangename en het goede die voor ons weggelegd was, in de scheppingsgedachte. Voor iedereen, iedereen zijn eigen aangename en het goede. 25. We Amro Koert Shabriho, Bajomaya, Ati. 26 le mechamei le inon manin tvirin En dat is wat hij zegt, de zoger. Onze oot zoger zegt, Koet shabri hoe de heilige gezegend is. Hé, hey, in deze dagen, kijk nou staat het, in deze dagen, oftewel in de feestdagen, komt 26 le mechami, om kom te kijken naar deze gebroken kilim van hem ki bayamim tovim 27 Shadam mikhem mitzvat simchat 28 yom tov mirov hashefa shenat lo hashem It barak. Inej az nechen der vi nechen twindak Olekados baruger ot, et aki limanishbarim shel derh. Shalid ehem ni tenit la dam, his dam nut lasuk. The linker kolum we gelechleren, od kamadri gamru, et avkiedam, laveta dam, lidé lishma. Kijk nou, geweldig wat die zegt ons over nu, over die gebroken kilim. Ja, die arme. We dachten, we zouden denken, nou, de armen zitten op de op straat, waar hij over spreekt. Hij spreekt geen woord over sociale omgang met anderen. Natuurlijk moet het als gevolg daarvan zijn, maar niet dat is wat de Zoger zegt. De Zoger spreekt van uh, gebroken kilim van de mens, dat wil zeggen de mens die, let op, die de feestdagen viert met lolishma, met de houding lolishma, de houding lolishma, dat zijn de gebroken kilim van de mens. Let op. Alles is binnen de mens, één mens wat we leren, een niet-religieuze kinderlijke gedoe. De, de schepper kijkt uh, naar de gebroken kilim van de mens. Gebroken betekent dat, zij nog, dat de mens werkt nog lolishma. Dat is de gebroken kilim. Dat is de arme in de mens. Let op. En waar we wa ze 25 amroen, dat is wat hij zegt. dat Hakadosh Baruch Hu, de heilige gezegend is, hey, in deze dagen, oftewel in de feestdagen, komt nog een keer om te zien, zijn, deze zijn gebroken kilim, wat zijn zijn gebroken kilim, dat is wat hij ook gezegd had eerst, die armen, ja, wat zijn die armen, waar, uh, ki, 27. En nu bijzondere aandacht schenk wat hij, nu, wat hij nu zegt. Helemaal goed luisteren. Ki ba Yamim Tovim. Want in de feestdagen. Kijk nou in de hele getal. Hoe betekent. Hoe, hoe. Wat is de. Uh, hoe, hoe, wat is dan de feestdagen in de hele getal? Hoe, hoe klinkt dat? Yamim Tovim. Goede dagen. Goede dagen in de hele getal heet. Betekent feestdagen, zie je dat? Wat zijn, de, wat zijn de feestdagen? Kijk nou wat zijn feestdagen. In de hele wereld alleen praat over feestdagen, allemaal feesten. Kijk nou in de hele getal, betekent jamim to de goede dagen. De dagen waarin de mens het goede aan de dag legt. Kiba jamim to want in de goede dagen, oftewel in de feestdagen, 27 Chadame let op, wanneer de mens vervult het voorschrift van Simchat Yomtov, van vreugde hebben op een feestdag. 28. Merov Hashefa uit de volheid van de overvloed, Shanatan lo Barach, die de heilige, die de naam Hashem gezegend is hij hem gegeven had. In aas, let op, zie hier dan, dus op die feestdagen, barim Let op, dan gaat de heilige gezegend is hem, is hij te zien, gaat te zien de gebro, zijn gebroken kilim. Van de mens. dertig hem waardoor niet en het laat, waardoor de mens aan de mens de gelegenheid is gegeven, let op, om zich bezig te houden, de regel 2 van de linkerkolom, met de voorschriften Lorishma, zoals boven gezegd werd. We ho leggen rood, Gamru en hij hey, gaat Hashem in de feestdagen, gaat te zien, komt te, te zien, gaat zien, Kama Gamru et hem. let op, hem. in hoeverre zij vervulden hun taken, lahavieta Adam, om de mens te brengen tot lishma. Kijk nou wat de At Hashem dan. Wat, wat zijn de feestdagen, wat de mens moet doen, eh, zijn taak volbrengen om over te gaan, te gaan werken, lishma, de regel 4, naar de punt. We gaan mee de lo, it le, hon, le, -me hier is een na het laatste woord in de regel 4, in, in plaats van de, de letter Res moet het dalend zijn. Le mechadei, 5. Alejo. punt. We gaan vier, en hij ziet, let op. De lo dat er, is niemand van hen die vreugde heeft. Vreugde heeft. O en hij huilt over hen. Dan zeggen ze dat. Waarom, waarom hebben ze geen, waarom genieten ze, waarom hebben ze geen vreugde? Omdat hun kilim zijn gebroken, omdat zij doen lolishma. Als men doet lolishma, lishma, dan is er geen vreugde. Dat is, kijk nou naar het volk Israël. Hebben daar vreugde ergens gezien? Nooit kan je dat zien. Ik heb nog nooit gezien vreugde. Waarom? Omdat zij doen alles lolishma. Lolishma doen, daarom zijn ze zo afstandelijk zo koppig en zo uh, ontevreden met alles. Waarom? Omdat zij doen maar dat is wat hij zegt ook. Dat heet Hashem de heilige gezegende zij, dat hij ziet dat, er niet, dat, zij, dat zij geen vreugde hebben en bache alego en hij huilt over hem. Vijf naar de punt. Want de hele bedoeling is om te over te gaan naar Lishma. Eerst aan ons gegeven was Lorishma. Om als kinderen eerst Lorishma te ontvangen. Dat wil zeggen het verbond naar vlees. Dat is Lorishma. Moshe heeft de Torah gebracht om te werken met de Torah Lorishma. Maar dat was de eerste, de eerste fase. Met de Torah zoals de Moshe ons gegeven had, kan men alleen maar werken Lorishma. What he, what, um, what Torah, that, prophet, en dat is wat Moshe ons had gezegd in de Torah. Dat na mij komt de profeten die zal jullie leren lishma. Maar, maar de Torah zoals wij dat leren, zoals de, ik heb gebracht, ik Moshe heb gebracht naar jullie. Is nog lo Maar... Dan moeten jullie dan lishma doen, lishma, wanneer kan men doen lishma werken, lishma, de Torah en de voorschriften. Alleen wanneer men het verbond naar geest ontvangt, dan kan men genieten, uh, vreugde hebben, ware vreugde hebben van de feestdagen. En dan de schepper zal zien dat de mens werkelijk geniet op de feestdagen. En zal niet heilen met hem, want dan betekent dat de kilim worden uh, gecorrigeerd. Lishma betekent correctie werken met de gecorrigeerde kilim. We hem, hij vertelt ons dat. Wat in het Aramee staat, vijf nader punt. Wero En hij ziet, dus Hashem het Barach, Hashem de gezegende. Ziet, Shoeinle hem, dat zij hebben dat niet. La manien, dat hij kijkt naar hen, dat zij. Naar de kilim, de gebroken kilim, dat zij dat niet hebben. Dat zij niet hebben waarmee, uh, zich te verblijden. We hobokje, alehem, en hij huilt over hen. Punt. Kiroe, zeven. Shalonivrar od mehem klum. Dehainu sh logi viu Acht et Adam Klalidailis Lishma Elachos ek nehen bissimhat yom to frakle hanaat at smolleva do Inj Azin Bachi Aleju Clomer כשכבי החול מתחרד עליהם אלף, על מה ששיבר אותם, כי לא שיבר אותם, וכן לא השליח האמת ארצה, אלא לטובת דרטין האדם, שיוכל להתחיל לעבוד שלא לשמה, u ha shegu ro'e she adam odn fa'evtin lo zaz ma shegu mit avato at smo im ken shiber otam zestin be'hinnam u boche ale'y keik now wat geion s'newfertelt yeshua yeshua ik s'hech at yeshua z'ye om natet netso us d'vorden van yeshua zain wat new hasulam Jehuda uh, Ashlach ons nu zegt, dat zijn absoluut de woorden van Yeshua, van dezelfde kracht van Yeshua. Let op. Kiroe, want hij ziet Hashem, let op. Bijzonder, bijzonder belangrijke woorden wat hij nu ons zegt. Kiroe, wat hij ziet ashem. Shalonivra rot mehem hem klum, dat er van hen absoluut niets is uitgezocht. Dus hebben ze niets uitgezocht. Niets gecorrigeerd. De heino dat wil zeggen. vio adam dat wil zeggen dat zij ze brachten de mens absoluut niet tot lichma. Dat zij ze werken en 150 eh, jaar aan uh, de Torah, en nog steeds doen ze alleen maar lolishma, ze kwamen geen millimeter verder om lishma te doen, om willen van de shem te doen. Elas Simchat besimhat Tov, maar dat hij die, die zich bezighoudt met de vreugde van de feestdag. Rak alleen maar lehanat at smolavado, alleen maar om zichzelf uh, om genot voor zichzelf te ontvangen. En hij, as, let op, zie hier, dan, dan, en dus dan, kin, baghe alego, huilt hij over hen, let op, klamar dat wil zeggen, we met mit geredeleem, alsof hij spijt heeft over hen, 11. Al-Masha Shiberotam. Het feit dat hij hen gebroken had. Kilo Shiberotam. Kijk wat hij zegt ons. Want hij brak, brak hen. Hij heeft hen gebroken. 12. En zond eveneens. En gooide eveneens de waarheid naar de aarde. Alleen maar, let op, voor de bestwil van de mens. 13. Sjeuchail dat hij in staat zou zijn om te beginnen werken Lolishma. 14. Maar vervolgens dat hij zou komen tot Lishma. Duidelijk. Lolishma betekent het verbond, het oude verbond, verbond naar vlees, verbond maar van moshe. Die moshe, dat moshe heeft gebracht. En het tweede verbond, verbond naar Geest, dat is het verbond Lishma. En dat is wat zij niet al on, hebben ontvangen. Dat is wat hij zegt ook hier in de Zogar aan ons. Oehajouro 1, wanneer hij ziet dat de mens, Ode 15, Lozaas, Marshehu mitavatoatsmolet ook, nog niet. Zich verroerde zich, zich nog niet. Absoluut verroerde zich nog niet van het begeerte, van het genot voor zichzelf. Iemand kennen, in die as het zo is, dan heeft hij hen om niets te vergeefs, heeft, die, heeft, hij, heeft, hij, heeft hij hen gebroken. U alleen. En daarom huilt hij over hen? 16 na de punt. Kijk hoe de kracht van de zoger, kijk nou wat hij zegt in zijn, in zijn commentaar. Dat is, uh, dat is net als Brit Gadasha. Het is allemaal hetzelfde, het is allemaal samen verbonden met elkaar, of het dat zoger is, of dat Brit Gadasha is, of dat thesis uh, Ets Chaim, of dat pre Ets Chaim, allemaal zijn dat uh, uh, dezelfde boodschap, alleen raakt verschillende lagen van ons innerlijk aan en corrigeert die op een aanvullende manier ons, onze kelim, onze gebroken kelim. Gebroken, nu weet je kilim gebroken zijn betekent dat zij werken lishma. en wanneer zij gecorrigeerd zijn betekent dat zij werken lishma zestin na de punt. leila leharva zeventien alma ti ole az Лисалек а шефа меоулам Ахтин угал олигархів Олега Хрів Аулам ки баетше ен а шело лиш ма ней хинтин рауй лехави адам лиш ма 20 Hoe leralo, hoe niet ba al jado, joter 21, toch klipaat akabala. Kijk hoe geweldig on, hij ons nu zegt. Kijk nou, we hebben toch brit Gadasha gedaan. Zie dat? Toch, we hebben dat gedaan, want we zien hier dat aspect van Lolishma en Lishma, we zien het wel. Gebroken kilim en de hele kilim, gecorrigeerde kilim. We zien dat dit verbonden met elkaar is. Dat is precies hetzelfde aspect als het verbond naar vlees en het verbond naar geest. Salik leela, dan steigt hij naar boven op. Hashem dus, Lichaarwa alma om de wereld te vernietigen. Wat betekent dat 17 Kuvayakul als het ware steekt hij dan op, uh, brengt hij dan, let op, haalt hij dan de overvloed van de wereld weg, omhoog, terug? 18 Rifa en doet dat om de wereld te vernietigen dan. Waarom? Let op hoe geweldig hij zegt ons, kiba etcha een asche lolishma. Let op. Want in de tijd wanneer lolishma uh, niet geschikt is, 19, om de mens te brengen tot lishma, oftewel wanneer het oude verbond niet in staat is om uh, de mens te brengen naar het nieuwe verbond, naar het verbond met Yeshua, naar het verbond met de, het verbond naar Geest. Niemt Zeit, blijkt dus, Sheha let op, dat de overvloed zelf, allo is, de mens als kwaad, komt voor de mens als kwaad, op de mens als kwaad over. 20 die unit bar toch lipo lipo A van daardoor wordt hij vastgeroest, juist daardoor, nog meer in de klipa van het ontvangen voor zichzelf. 21 na de punt. We im ken, moet daar Adam. 22 leg af cik shefa. Oeh, oeh, oeh, En indien oeh, zo is, dan is het beter voor de mens te te doen, om de overvloed te doen voor hem stopzetten en om helemaal, uh, het te vernietigen.